In Libië zijn aanhangers van Gaddafi de stad Sirte ontvlucht. Een konvooi met twintig militaire voertuigen rijdt met hele gezinnen van Sirte naar de hoofdstad Tripoli. Vanavond werd Sirte voor het eerst gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen en ook in Tripoli zijn weer doelen van Gaddafi bestookt. Op de Libische tv werd gezegd dat de hoofdstad wordt aangevallen door koloniale kruisvaders. De opstandelingen rukken verderop naar het westen, ze hebben al vier plaatsen op het Libische leger veroverd.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 Another day Negen ZFM Dus Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze dus tilt me op en ramt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 mijn moeder dus van mij. Ze van jou, ze van mij, ze deed van ons allebei. Maar gereden van mijn moeder, van mij.